Bij Vandalen is Tuigdorp gekozen tot het woord van het jaar 2011. Er waren tien woorden genomineerd. 16.000 mensen brachten op internet hun stem uit. 43% koos voor Tuigdorp. Daarmee wordt een afgelegen plek met ASO-woningen bedoeld. Als tweede eindigde kva politie gevolgd door Occupier. Het jongere woord van het jaar is planking, politieke woord bedrijfspoedel en een lifestyle woord vleeshufter. Vorige maand kozen bezoekers van het congres van het Genootschap Onze Taal, weiger ambtenaar tot woord van het jaar. Het weer bewolkt met vooral in het oosten eerst nog wat sneeuw. In de rest van het land wat regen. Vanmiddag wisselen bewolking, buien en zon elkaar af. Het wordt 5 graden in het oosten en 8 graden aan de westkust. Morgen vrij veel bewolking met vooral ochtends kans op wat regen. Het wordt dan gemiddeld 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Topent Hoevelaken en Eén Brugge 10 kilometer. Op de A4 Hoogvliet Vlaardingen bij het Ketelplein 4 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leijsendam en Hoogmade 11 kilometer. En richting Den Haag bij Zoete Wouden Rijn Dijk 6. Op de A7 Hoornsaandam, bij de afrit Weide Wormen 7 kilometer. Bij het Koenplein nog eens 7 op de A8. Op de A9 Alkmaar Amstelveen. Bij het Rottepolderplein 5 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A12 Den Haag Utrecht. Utrecht bij Bodegraven 6 kilometer en vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen 5 en bij Driebergen nog eens 5 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorken bij Sliedrecht-West 4, tot een kapotte auto. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Knaubert-Ridderkerk 7 kilometer. Op de parallelbaan bij Rotterdam Centrum nog eens 4. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij het plein 7 kilometer. De A27 Almere-Utrecht bij Bildhoven 6. A28 Zwolle-Utrecht bij de afrit Maarn 7 kilometer. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen de afrits Oud-Beierland en het Vaanplein 6 kilometer file.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 Brother. It's a drive, it's a ball It's really saturated to be looking at the ball Not looking at the same Sweetie on me You see one crowded, polluted, thinking town see, sweet sweet. Summer set up, in the summer set, I'm sweet Get tired, you're talking to a tourist Who's every move's among the purists I get my kids above the waistline, such a One night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 Muziek uit de jaren 80. zo het begin van een nieuwe aflevering van Zondag in Kennemelands. You're the Murray Heads and One Night in Bangkok. Het is even na twee uur en inderdaad een nieuwe aflevering van Zondag in Kennemerland bij CFM. Vandaag geen Rudy en Aldo, want die hebben even een weekendje vrij. Maar wel Albert Jan en ik zelf op de radio. Tot aan vijf uur, goedemiddag. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, vandaag mogen wij de honneurs waarnemen voor het programma Zik. Nou, dat doen we dan met veel plezier ook. Zondag in Kennemerland, het zal een soort van... Uh, Zandvoort uh, op zondag worden, vrees ik. Zoiets. Nou, zij hebben natuurlijk een, een iets ander format als wij. Maar wij uh, zullen onze vaste bestanddelen uh, zeker uh, niet. Uh, of wel doen, laat ik het zo maar zeggen. Aangevuld met een uh, aantal items die zij altijd hebben. Uiteraard hebben we dan rond de klok van half vier het evenementenoverzicht. En dan de, rond de klok van half drie het weerbericht. Om half vijf het dier van de week. En uh, zo na, iets na half drie hebben we het voetbaloverzicht van de eredivisie. De laatste speeldag voor de winterstop. Eh. Uh. We gaan nog even bellen met Rudy. Want momenteel speelt Ajax uh, thuis tegen ADO Den Haag. Tussenstand 3-0. En wellicht dat uh, we straks Rudy even aan de telefoon kunnen krijgen voor een uh, wedstrijdverslag. Tussen 4 en 5 hebben we nog veel erg internationaal sportnieuws. We gaan zeilen. We gaan golven. Uh, de loting van de Champions League en de Europacup gaan we uh, bespreken. Formule 1 nieuws. En nog veel en veel meer ook Zandvoorts nieuws. Genoeg reden om deze ja, toch nou, een beetje witte zondagmiddag gasthuisplein lekker uur naar de radio te luisteren. Toch een beetje winterwanderlend, hè, buiten. Heerlijk. En gewoon lekker genieten op de ijsbaan hier in voort. En wij hebben de muppets voor je in de kerststemming. For some sharing, but I I in dark out? The slightest spark out on my clacking jaw. Uh, who there? Who is it? Uh, it's time for a visit. Is that you, Sandy Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That's what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Could that be growling? My legs feel like straws. Oh me, oh me, oh me, my. Cali, would you reply? Is that you, Sandy Claus? Oh, yeah. Oh, hang in my stocking. Why I'm shaking this way? Well, I see old Shannon in the keyhole. I give to the car. One peek and I'll try there. Whoa. Je yeah, yeah, yeah. blijft op de hoogte. The message is perfectly simple. Uiteraard uit de jaren 80 met diverse lekkere platen. Waaronder de Look of Love. En deze, joh, de Dat allemaal bij zondag in Kenemland. Op CFM Salford. We zijn er tot aan 5 uur. En vandaag kan je uiteraard weer lekker schaatsen. Zo in het centrum van Salford bij de IJsbaan. Kan tot vanavond 9 uur. Dus pak je schaatsen, ren naar de IJsbaan toe. En geniet lekker van heel veel ijsprets. En muziek, kerstmuziek verzorgd door CFM Salford. En, en daarvoor heeft Pascal van Beek, onze medewerker. Eventmedewerker alles geregeld. Dus de muziek die u hoort op de ijsbaan komt van ZFM. En mocht je zelf geen schaatsen hebben... ...kun je ze uiteraard daar gewoon huren. Goed. Uh, voor het eerste sportnieuws... ...daarvoor gaan we naar Yokohama. En uh, dat is heel ver weg. Want daar uh, speelden FC Barcelona en Santos... ...die maakten vandaag uit uh, wie zich een jaar lang... ...de beste voetbalclub ter wereld mag noemen. De kampioenen van Europa en Zuid-Amerika... ...troffen elkaar in de finale van het WK voor clubteams... ...in het Yokohama International Stadium... Barça won het WK in 2009. Santos veroverde in 2019 62 en 63 aan de hand van Tele de wereldbeker. Barcelona bereikte de finale door een simpele zege op Alsat 4-0. Die zege werd overschaduwd door een zware blessure van David Villa. De Catalanen uh, hebben rondom de eindstrijd van medeleven betuigt met de Spaanse aanvaller die maandag onder het mes gaat. Santos, dat in, Bra in het Braziliaanse supertalent Neymar een levensgevaarlijke spits heeft, reken in de halve finale af met Caixa Rezol 3-1. De finale van het WK voor clubteams begon vanmorgen om half twaalf Nederlandse tijd en het werd een voetbalshow die zijn weergaan niet kent. Geweldig hè? De, de, laten we zeggen, na 45 zinderende, prachtig voetbalspel. Spelende Spanjaarden stonden al met 3-0 voor na 45 minuten. En uiteindelijk maakten ze er in de tweede helft nog een goal bij. Dus die wonnen met 4-0. Dus Barcelona mag zich de kampioen van Europa en Zuid-Amerika noemen. En als je dan naar het spelbeeld kijkt: 80% balbezit voor Barcelona en 20% voor Santos. Zo, so, die Fino die komt trouwens bekend voor van de Eredivisie. Maar we het ja, wat we straks wel even. nog Oké, okay. eerst weer lekkere kerstmuziek. Hier is Brenda Lee rocking around the Christmas tree. Mm -hmm. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe on the way you can see every couple tries to stop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 nog geen eh, kerstboom hebt staan, dus houd maar opschieten hoor. gedaan? Nee, vandaag heb je nog een hele dag ervoor. Op Laat ze maar vallen, die ballen. Of niet? Oh nee, dat is weer bij uh, iets anders. De lotto of zo, geloof ik. Maar goed, je de Bianca Ryan op de Sanfordse Radio bij Zondag in Kerenblad. En why couldn't it be Christmas every day? Ja, uh, luisteraars. En vandaag is het zover. Uh, het uh, glazen huis gaat weer beginnen. En vandaag wordt uh, in ieder geval drie uh, FM DJ Geert Ekdom, uh, die nu hartstikke grieperig is, voor de zesde keer opgesloten in het glazen huis. Is hij grieperig? Ja. Geert vertelt uh, in het uh, algemeen dag. Dat hij het best tegenop ziet. Het is een, de ultieme manier om je in te zetten voor een goed doel. Maar het sloopt je ook. Volgens de 33-jarige DJ beseft niet iedereen hoe zwaar het is. Je eet niet en je hebt een gebrek aan slaap en bewegingsruimte. Gerard heeft momenteel een griepje onder de leden, dus hij probeert zoveel mogelijk te rusten. Maar geloof me, ik ga dat glazen huis in, al bloed ik uit mijn ogen. Oh, dus Gerard. Het glazen huis staat dit jaar in Leiden. Ook DJ's Koen Schrijnenburg en Timur Perlin laten zich opsluiten. Gerard in 2010 en 2009 ook al mee aan deze actie, dus het volgende jaar moet hij verplicht thuis blijven. Want de 3FM-DJ's zitten maximaal 3 jaar op een rij in een glazen huis. En het gaat spectaculair van start, het glazen huis. Want vandaag geeft uh, Pieter Christiaan van Oranje Nassau van Vollenhoven, dat is een mondvol, het start zijn voor een loop in het kader van de 3FM Serious Request. De sportieve prins die meerdere marathons op zijn naam heeft staan, loopt de eerste meters van een landelijke estafette... die zes dagen lang non-stop door ...zal gaan. Meters voor Mama's gaat vandaag van start... ...in Leiden, de stad waar die dag ook... ...de radio-dj's de radio hun intrek nemen... ...in het glazen huis. Zij zullen zes dagen lang vastend zoveel mogelijk geld... ...opproberen te halen voor het Rode Kruis... ...door non-stop verzoekplaatjes te draaien. Iedereen kan meedoen aan de hardloop- en wandel ...die tot en met 24 december... ...zes steden in Nederland aandoet. De deelnemers kunnen zich laten sponsoren... ...door familie en vrienden... ...en op die manier zoveel mogelijk geld proberen op te halen... Voor ...door Serious Request... De opbrengst van de, de jaarlijkse radioactie gaat deze keer naar moeders die vechten tegen de gevolgen van de oorlog. Vanmiddag gaan ze dus achter Slot en Grendel. Hé, hey, geweldig. Het Glashuis lang. is uh, natuurlijk te volgen, ook op televisie 24 uur per dag. Dat speciale tv-kanaal. Kan je het allemaal volgen, het Glashuis, dit jaar vanuit Leiden. Met een uh, beetje zieke Gerard Ekdom. Nou, ik ben benieuwd of hij het gaat houden. Gerard kennen wel hoor, want uh, die heeft zoveel energie, die man, is is niet te geloven. Elk jaar heeft het glazenhuis wel een speciale plaats die extra aandacht krijgt en uh, wat gewoon bij het glazenhuis hoort. Van verleden jaar was het deze van Martin Stoffek. Dan doet iedereen gewoon mee, lekker voor, voor de tent staan en lekker meedoen. Hallo, zijn we daar Leiden? Dat zullen ze dit jaar zeggen waarschijnlijk. We ze zouden eigenlijk een keer in Zandvoort een zomerse editie daarvan moeten gaan doen. Ja, we hadden gisteren wel de Wieters editie. Voor proefje van de Glaashuis. Ja, klopt. Dat was met entertainment voor je van 5 tot 7. Gisteren vanaf de ijsbaan. Martje Sovek hoorde je. En hello. Zie je het is 7:30 half drie bij CfM Zoonvoort. Tijd voor het weerbericht. Weer voor de komende dagen. Ja, luisteraars. Vandaag schijnt zo nu en dan de zon. Maar er vallen ook winterse buien. Ofwel buien die gepaard gaan met hagel en smeltende sneeuw. De noordwestelijke wind waait matig over het land en krachtig aan de zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 5 graden. Vanavond en de komende nacht verandert er weinig. Het is wisselend bewolkt en er vallen nog steeds winterse buien. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig van kracht. En de temperatuur daalt naar... Maar waren iets boven het vriespunt met kans op gladheid. Pas op. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het een grote deel van de dag droog. Alleen in de vroege ochtend komt het nog tot winterse buien. De bewolking neemt gedurende de dag wel geleidelijk toe en de temperatuur stijgt naar maximaal 5 tot 6 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en neemt geleidelijk in kracht toe, naar matig tot een vrij krachtig over land en naar krachtig tot hard aan de zee. Maandagavond en dinsdagnacht is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. In de loop van de nacht gaan er enkele buien vallen. De wind wind ruimt van zuid naar noordwest en is overland vrij krachtig en aan zee hard, windkracht 5 tot 7. En de temperatuur daalt naar een graad of 3. Dinsdag schijnt zo nu en dan de zon en het komt tot enkele buien. De noordwestelijke wind waait vrij krachtig over land en hard aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Dinsdagavond en woensdagnacht is het overwegend bewolkt en valt er wat lichte regen. De stevige wind neemt af naar zwak tot matig en draait naar, draait naar het zuiden. En de temperatuur daalt naar een graad of 5. Tot Slot woensdag dan. Woensdag overheerst de bewolking in valde van tijd en tijd weer regen. En de zwakke zuidelijke wind draait van west naar noordwest en neemt geleidelijk in kracht toe. En de temperatuur stijgt naar maximaal 9 tot 10 graden. Dus regenachtig de komende dagen. Oké, okay, nou wil je het weer uh, nalezen en weer volgen? Dan ga je gewoon even naar internet naar www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Het blijft op de hoogte Zondag in Kernenland je blijft op de hoogte Lees gewoon een brief voor. Hè? Dat kan ook natuurlijk. Door Rita Franklin en I Say A Little Prayer. Vanaf uh, vrijdag is er weer gevoetbald in de Eredivisie. En we gaan de wedstrijden even met je doornemen. Ja, want uh, dit weekend, uh, dit weekend stond, uh, wordt de laatste en werd de laatste speelronde van de voor de winterstop gespeeld. AZ is al winterkampioen en staat inmiddels vier punten voor op achtervolger PSV. De Alkmaarders gaan zondag op bezoek bij NAC Breda terwijl PSV naar het noorden moet om tegen Herenveen te spelen. Verder Feyenoord FC Twente en Ajax ADO Den Haag. Uh, en het begon natuurlijk allemaal vrijdag met uh, de wedstrijd De Graafschap tegen RKC Waalwijk. En dat werd 1-3. En op zaterdag hadden we weer Heracles Almelo tegen Vitesse. En Vitesse heeft tegen de verhouding in, in een late zege geboekt op Heracles Almelo. Guram Kashisha kopte vijf minuten voor tijd de winnende treffer binnen voor de ploeg van trainer John van der Brom. 0-1. Heracles domineerde in eigen huis, maar slaagde er, niet, slaagde er net als Vitesse nauwelijks in kansen te creëren. Door de zege staan de Arnhemmers voorlopig op de veilige ...plaats in de eredivisie. Heraklis bevindt zich in de middenmoot. De ploeg van Peter Bos kreeg geen beloning voor het betere spel. Scheidsrechter Ed Jansen was in Almelo de gebeten hond... ...omdat hij Heraklis weigerde een strafschop te geven. Dan gaan we naar Roda J.C. tegen Excelsior. 7-0. Ja, u hoort het goed. Roda J.C. bleek in eigen huis veel te sterk voor Excelsior. De Limburgers namen tegen de nummer laatst van de eredivisie snel afstand... ...en zetten uiteindelijk een monsterscore neer 7-0. Voor het eerst in 17 duels hield Roda de nul. Al na 35 minuten was het duidelijk dat Excelsior ook in Kerkrade de tweede zege van het seizoen niet zou kunnen boeken. Dankzij goals van Jagos Vulkovic en David de Beulen en Ruud Vomers schoot de, schoot de ploeg van Harm van Veldhoven uit de startblokken. Na de rust bleef de thuisploeg veel beter. Ruim 10 minuten voor tijd maakte Arnoud Schouten Joom De vierde treffer via Michel Donald opnieuw en uh, Sucin Joom en Nik Nikolai. Het zijn nog geen Nederlandse namen meer zeg. Lebedinski won Uiteindelijk met zeer ruime, sales, eh, ruime cijfers. Excelsior is de weg helemaal kwijt. De 7-0 nederlaag tegen Roda volgde op de 0-5 Zeepert tegen SC Heerenveen. Wout end maakte Bas Dost vorige week 5 goals tegen de Rotterdammers. Gaan we naar Nek VVV Venlo. 2-0. En FC Grunning tegen FC Utrecht. Dat werd een magere 1-0. Daar waar David Texikia twee weken geleden de rol kwijtraakte aan Nek Spits, Mel Melvin Platje... De Zuid-Amerikaanse spits nu wel de winnende treffen tegen FC Utrecht 1-0. Na de rust opende Terksikia in een uitverkochte euroborg de score voor Groningen. De spits van Uruguay, die twee weken geleden ook al drie goals maakte tegen NEC 3-3, was na een uur voetbaltref zeker en zorgde ervoor dat Groningen nu achtste is op de ranglijst. FC Utrecht, dat behalve een klinkende 6-4 overwinning op Ajax vooral forse nederlagen leidt, staat er minder goed voor. Het elftal van interimtrainer Jan Wouters bezit slechts de 14e plaats. Oké, okay, dan gaan we kijken naar. De de wedstrijden van vandaag, want er is inmiddels één wedstrijd gespeeld dat is Ajax tegen ADO Den Haag en jawel, daar is flink gescoord door Ajax, eindstand van die wedstrijd 4 tegen 0 de wedstrijden die om half 3 begonnen zijn dat zijn Feyenoord tegen FC Twente tussenstand, inderdaad Feyenoord staat voor met 1 tegen 0 dan NAC Breda tegen AZ, daar is het nog steeds 0-0, en om half 5 gaat de wedstrijd beginnen tussen SC Heerenveen en PSV Uiteraard houden we u op de hoogte van het verloop van deze wedstrijden bij zondag in Kindermeland.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 op deze zondagmiddag bij CfM South We zitten lekker in de classics, in de disco classics. Door de Claudia Gaynor en I Love The Nightlife. Uiteraard zometeen weer een kerstplaatje, maar eerst gaan we het eens even hebben over de kijkcijfers, over jan Ja, ja, want dat doen onze collega's ook altijd, hè? Dus dan moeten wij dat ook maar eens even ja, doen. Jazeker. En dan gaan we terug naar vrijdag, want daar was The Voice of Holland. Want die trok vrijdagavond iets minder kijkers dan gebruikelijk. Hoeveel zei dat er? Na de derde live show, waarin de kandidaten van coaches Nick en Simon en Angela Groothuizen van zich. Lieten horen keken 2.773.000 mensen meldt Stichting Kijkonderzoek. Vorige week, toen de kandidaten van Roel van Velsen en Marco Borsato, de sterren van de hemel zongen, zaten er ruim 3 miljoen mensen aan de buis gekusterd. De eerste liveshow trok 3,4 miljoen kijkers. Voor de uitslag bleven ruim 1,8 miljoen mensen wakker. Rodney Elzer en Daniel Toehoumena Mena moesten uiteindelijk hun biezen pakken. De tv-kantine wist ook weer een hoop kijkers voor zich te winnen. Maar wint het niet van... Van de goede tijden, de slechte tijden. De soap wist miljoen mensen... ...weer te boeien. En naar het programma van Carlo Boshart en Irene Moors... ...keken 1.860... 000 Mensen. In ieder geval uh, de hoge kijkcijfers op de vrijdagavond. Niet te geloven. Hè? Die uh, goede tijden, slechte tijden. Al jarenlang op televisie. Begonnen een beetje met uh, Arnie Alberts natuurlijk. Ja, ja, ja, de, ja, toen nog jonge Arnie. Toen nog uh, jonge Arnie zonder baard. Ja. En uh, ja, ja, ja. Nu is het uh, nog steeds enorm populair. Ze hebben even een paar jaar een klein dipje gehad. Maar dat hebben ze weer mooi hersteld. En uh, ze zitten bijna tegen de 2 miljoen kijkers. Straks wordt het net zo erg als de bold en de beautiful. Want het is ook nog steeds bezig. Is dat echt waar? Ja, dat draait het <laughs> ik ik voel... vol. Jaren al? Dat volg ik echt niet hoor. Nee, ik had niet. <laughs> ik ben afgehaakt. Ja, ik ook. Nou, tot zover de kijkcijfers bij Zondag in Kennemerland. We hebben zin in kerstmuziek. Hier is André van Duyn Goedemorgen. Goedemiddag. Dat zit zo, ik ben een klant Goedemorgen. Goedemiddag. Een klant, wat interessant. Goedemorgen. Goedemiddag. Wat heeft u hier zo al? Goedemorgen. Goedemiddag. We verkopen hier geen bal. Goedemorgen. Goedemiddag.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 Kerstkaarten? Kerstkaarten? Wat voor kerstkaarten? Waarom ook kerstkaarten? Nou, maar kerstkaarten met prettige kerstdagen. Kerstkaarten zonder prettige kerstdagen. Kerstkaarten met hartelijke groet uit grim. Wat voor kerstkaarten? Kerstkaarten met hartelijke doet uit zo. Nou, dat is weer nieuw. Hm, Dan nou, doet u dit doe, allemaal. Ja, wel weet. Maar wat heb u dan voor kerstkaarten?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 Goedemiddag, ik heb alleen een winkelbouw. Goedemorgen, goedemiddag. Hoe nou dan ga ik dan alweer? Ja, goedemorgen, dag tot de volgende keer. Goedemorgen, goedemiddag, tot, tot de volgende, volgende keer. Zo komen we echt wel in de kerststemmen hoor. Helemaal geweldig. <laughs> hey, we hebben nog uh, één plaat gegaan en we geven een uh, kort berichtje zo vlak voor drie uur. Ja, en dan hebben we het over de vrienden van uh, Café Oomstee. Want vanaf din aanstaande dinsdag ligt de nieuwe Oomstee-courant weer klaar in Café Oomstee. In dit nummer, onder andere artikel over onze, van onze buitenlands correspondent Bertus ten Pierik. Excursieverslag van Carla. Heel veel foto's en natuurlijk uitgebreid aandacht voor het Nederlands kampioenschap Granalenpellen met ook heel veel foto's. Wil je meer foto's zien? Ga dan naar ww.oomsteen.nl. Of voeg vrienden van Oomsteen toe aan je Facebook. Vanaf dinsdag dus weer gratis af te halen in Café Oomsteen aan de Zeestraat. En wij zijn dus zo dadelijk weer na drie uur, nog twee uur lang zondag in Kinnemeland bij CFM. Bent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 Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start.